we zijn begonnen met een uh, serietje over uh, uh, ja, begrippen uit het Christendom, uh, uit de kerkgeschiedenis, dingen die we uh, meegenomen hebben uit de kerk, uit, vanuit ons geloof, vanuit onze vaderen, om dat nou eens in een messiaans uh, daglicht uh, te stellen. Dus we hebben gesproken over uh, messiaans evangelie en een messiaans evangelist, maar toen zagen we al bij een Messiaans Evangelist dat, ja, dat het een beetje dubbel is om dat te labelen. Uh, dit is nou een Messiaans Evangelist. Met dat je het zegt, denk je al van kun je dat wel zeggen? Dat is het punt niet. En daar gaan we de volgende keer wel wat meer over zeggen. Over waarom dat nou in zit. Want het heeft te maken met hoe je de Bijbel leest. Vandaag gaan we daar een beetje uh, ook al wat van zien. Gaan we weer heel duidelijk zien. Hoe lees je de Bijbel? Als we na gaan denken over het Messiaanse geloof. En uh, dit plaatje vind ik mooi. Want dat, dat verraadt wel een beetje waar ik heen wil gaan. Het geloof van deze persoon die is een beetje anders dan het geloof van die persoon. Ziet u? En, en Mozes die is niet zoveel, uh, ja, die heeft niet zoveel aanzien. Hij heeft geen economische uh, inbreng. Ja, en uh, ja, ook geen kennis waar Faro wat mee kon. Dus het is een totaal verschillende wereld tussen die twee mensen. Totaal verschillend. Dat zijn maar schaapherders, hè? Het zijn maar schaapherders, ja precies, veracht in Egypte. Het is zo'n totaal verschillende wereld, dat als Mozes opgevoed wordt aan het, in hetzelfde huis als hij eigenlijk, ja, dat hij er niks mee kan. Dat hele paradigma, dat Egyptische denken... Tja, uiteindelijk zegt hij als hij de leeftijd heeft... to the daar kan ik niks mee. Een totaal verschillende wereld. En ja, ik denk dat hij toch een soort van Messiaans geloof vertegenwoordigt. We gaan naar Hebreeën 11. Daar beginnen we mee. Ja, en daar blijven we ook. We blijven vanmorgen in Hebreeën 11. Dat is natuurlijk het hoofdstuk over geloof en geloofsgetuigen... ...zoals we dat in de apostolische geschriften vinden... En dan beginnen we maar in vers 1. En dan komen we, lopen we al tegen een uh, probleem aan. Want er staan twee definities van geloof naast elkaar. We weten natuurlijk al dat in het Hebreeuws dat er een parallelisme is. Maar we doen even net alsof we dat niet weten. En lezen dat als twee verschillende definities. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Dat is één. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Nou, ik heb daar ook plaats bij gezocht. Dit hopen we toch? De derde tempel, een paar kranen erbij in Jeruzalem. Die, die, die, die, die, die dom weg. En uh, geen, uh, geen moskee meer daar. Maar de derde tempel. Dat hopen we toch? Maar u voelt misschien ook al een beetje de politieke spanning bij dit plaatje. Want als je dit doet, nou, dan krijg je de wereld over je kop. Dat overleef je niet. Dat overleeft de staat is er dan niet. Spannend. Maar dat is, de, dat is onze hoop. En daar hebben we een vaste grond voor. Dit vind ik een mooi plaatje bij wat we hopen en waar we dan een vaste grond voor hebben. Dat is, ja, geloof voelt, u, dat is al spannend. Want hebben we inderdaad een vaste grond hiervoor. Zijn er al mensen die naar Jeruzalem gaan en, en, en, en de, de, de, de moskee afbreken en er wat aan gaan doen? Nou, de handen jeuken. En die andere vorm. Het bewijs van de zaken die men niet ziet. Nou, u ziet hier een mooi plaatje van uh, niks. Het is helemaal donker, het is een soort kosmos, er, er, er, er zit niks, maar er zit wel wat in. Er zitten van die, ja kijk, de lengte en de breedte, dan zie je die kubussen, kun je een beetje zien. Dat zijn een soort, ja, waarheden. We hebben zo in de, in de kerkgeschiedenis een aantal van die waarheden gefilterd en die hebben we dan wel met teksten onderbouwd. Maar waar het vandaan komt, dat is een hele een week aan studie, daar gaan we niet aan beginnen, maar ik ga het alleen noemen. Um, ja zo, zo, hier een kubus, daar een kubus en hier staan ze op een rijtje die we zeg maar in het christendom hebben uitgevonden de prologomena de bibliologie de enge theologie dat is, uh, theologie betekent letterlijk natuurlijk kennis van God en in enge zin betekent dat dat het over God zelf gaat en in bredere zin is dit allemaal natuurlijk theologie Dus enge theologie <laughs> antropologie hoe kijk je naar de mens ...hamartiologie, christologie, pneumatologie, soteriologie, eclosiologie en eschatologie. Nou, ja, als je een, een goed, uh, goede dogmatiek neemt, dan, uh, dan is dat zo onderverdeeld. Je ziet het niet. Het zijn kennisbolwerken als het ware, kennisfabrikaten, laat ik het maar fabrikaten noemen, die je niet ziet. Maar ja, het geloof is het bewijzen van, dus... Het bewijs van de zaken die men niet ziet. Het is natuurlijk een beetje speculatief om er zo'n plaatje bij te zoeken, maar ik heb daar een bedoeling mee, dus heb een beetje geduld met mij. Die tweede soort van geloof, daar wil ik een voorbeeld van geven. En uh, daar is dit, deze Bijbel een uh, uh, uh, uh, uh, goed uh, aanknopingspunt voor. Het is een hele mooie Bijbel trouwens, een studiebijbel van de herziene statenvertaling. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. Dan weet je een beetje hoe de huidige theologische... Uh, Wereld uh, tegen de Bijbel aankijkt, zeg maar. En het leuke is, als je dan Openbaring uit hebt, dan uh, heb je nog zo'n stuk over. Zie je? Kun je het een beetje zien? Uh, het groene deel. Daar staat het in. Daar, daar, daar kunnen we vinden wat. staat er ook boven. wat Gods hels plan is. Dus als je de Bijbel uit hebt, dan. Begrijp je? Dat denk ik nog niet. Dan moet je nog even het groene deel lezen. Gods Helsplan staat erboven. En dan ga je, ga je een stukje verder, twee bladzijden verder. Dan staat er weer een, een titel. De Bijbelse leer. Een overzicht. De ware theologie. Ja. En, dan, en dan lees ik een paar citaten die ik hier heb onderstreept. Dus ik kan er heel snel doorheen uh, scannen. Maar om even te voelen waar het over gaat, die ware theologie, de Bijbelse leer, Gods helsplan. De leerdoctrine, tussen haakjes, is een instrument voor de mens om zijn belangrijkste levensdoel te kunnen vervullen. De leer dus. Hè? God verheerlijken en zich in hem te verheugen door een grondige en persoonlijke kennis over die leer. Ja, er staat over hem, maar... Een zinvolle verhouding met God is afhankelijk van de juiste kennis over hem. Dat is een bepaald soort kennis waarover hier gesproken wordt. Kennis van God is het doel van de theologie, staat er. Kennis, maar kennis zonder toewijding is kille, dode orthodoxie. Dat klopt ook wel, natuurlijk. Dat staat hier letterlijk. Hè. Kennis zonder toewijding is kille dode orthodoxie. Maar in mijn beleving, zoals ik dat hier een beetje zie en probeer eh, het beeld te omschrijven wat ik daarbij krijg, is dat dit. Hè. Kennis die buiten discussie staat, die dus in, eh, te meten is volgens de principes die ja, uit deze denkwereld komen. Daar moet je je wel aan toewijden. Het is niet alleen kennis waar je op afstand kan kijken en denken, ja leuk. Nee, je moet je aan die kennis toewijden. Wat is wat hier ongeveer bedoeld wordt? Ik maak er maar een vraag van. Iets verder. Ware theologie baseert zich op het geloof dat God bestaat, dat hij een persoon is, gekend kan worden en zichzelf heeft geopenbaard. God liefhebben is de waarheid liefhebben. God is een God van waarheid. Hij is waarheid. In de schrift is de waarheid essentieel voor de band tussen de drie personen van de drie eenheid. Ziet, <laughs> Ziet tabel hieronder. Dus je kunt het in een tabelletje lezen en even deze bijbel kopen. Dan weet je precies hoe het zit. En dan, en nog een heel, een heel riedeltje en dan staat er. Mensen komen onder het oordeel en gaan naar de hel, omdat zij Gods waarheid niet hebben liefgehad en gehoorzaamd. Met tekstverwijzing dus klopt allemaal met de bijbel. En dan, en dan krijg je dus hier dat schemaatje, wat ik ook hier heb neergezet. Dat staat hier op een rij. Dus uh, de technische titel heet het dan. En de, en de vakgebieden staan ernaast waar het precies over gaat. En dan, en dan dit, dit cirkeltje, dat ziet eruit als een, uh, een dartbord. Ja, het is slecht te zien natuurlijk, maar ik lees het even op. De kern, de boelzaai van het dartbord, is een absolute waarde. Dat zijn dingen over de, de waarheid, over God, die weet je, weten we absoluut zeker. Er is geen discussie over mogelijk. Als je die niet aanhangt, nou hoor je er niet bij. Vervolgens de overtuigingen. Ja, die zijn ook heel stevig, maar goed. Hm? Dat is nog geen absolute waarde. En daarnaast de meningen en daarbuiten de vraagstukken. Zo zit dat dan een beetje in elkaar. Zo wordt erover gedacht. Nou, dat is precies nou wat ik in dit plaatje... Wil zeggen, Dit is een absolute waarde, dus niet aan te tornen. Maar goed, ik heb eens even gekeken op Wikipedia wat dat is, een absolute waarde. Onder absolute waarde verstaat men in het algemeen de lengte of grootte daarvan, daarmee afziend van andere eigenschappen, zoals teken of richting. Ja, dat is ongeveer dat. Zo'n totaal andere denkwereld is dat eigenlijk hoop. Die andere uh, uitgangspunt in Hebreeën 11 ging over hoop. Kunnen we daar ook wat van vinden op Wikipedia? En jou ja hoor. Wikipedia weet ook wel wat te vertellen over hoop. Hoop is de onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste beurtenis zal plaatsvinden. Dus onzeker. Een onzekere verwachting. Oké. Okay, ja. Nou, Hebreeën zegt een zekere. Maar goed. Bij valse hoop dat is dus ook een categorie. Is de verwachting geheel op fantasie gebaseerd? Of op een gebeurtenis met een verwaarloosbare kans van optreden? Nou, ik heb fantasie en gebeurtenis even onderstreept. Want stel je nou eens voor dat je daar dus ja, ons, hè, de Bijbel invult: de Bijbelse verhalen en die gebeurtenissen, de wederkomst van Yeshua krijg je deze zin. Bij valse hoop is de verwachting geheel op bijbelse verhalen gebaseerd of op een wederkomst van de Messias en zijn Rijk, met een verwaarloosbare kans van optreden. Dat is, ja, als, als je naar de Bijbel kijkt, als je kijkt naar het Bijbels getuigenis, als een fantasie, als een, uh, ja, een leuk religieus verhaal, maar ja, goed, het is maar hè, fantasie, en je denkt van, ja, wat die Bijbel naar uitkijkt, de komst van de Messias en zo, ja, daar heb ik niet zoveel mee. Ja, dan is dat een valse hoop. Bij geloof is de hoop dus wel zeker en gewenst en zal het gehoopte optreden, ook al is dit menselijk gezien, te verwaarlozen. Staat tegenover elkaar. De, de, de, de hoop, zoals Wikipedia ernaar kijkt in dit geval... En veel mensen om ons heen, toch wel heel veel mensen om ons heen. En de hoop zoals de Bijbel daarnaar kijkt. Nou, gaan we naar vers 2. In vers 2 blijkt dat het maar om één soort geloof gaat. Hierdoor, immers, hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Hoezo hierdoor? Nou, hij noemde toch twee soorten. Ja, we hebben twee soorten bekeken. Uh, Natuurlijk hebben we hier te maken met parallelisme. De Hebreeë schrijver was een, uh, een Jood. Of tenminste iemand die in het Joodse gedachtegoed vertrouwd was. En geloofde in de Messias, in Yeshua. En uh, hij wilde eerst in het Hebreeuws uitleggen wat het geloof is. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En hij heeft er vervolgens een poging gedaan op dat, om dat op een meer Griekse manier uit te leggen. Door Griekse ...gedachten te gebruiken. Een bewijs... ...in het Hebreeuws ...hebben we het niet over bewijzen... ...van de zaken die men niet ziet. Onzichtbaarheid is eigenlijk in het Hebreeuws een ondenkbaar woord. Maar hij wil er hetzelfde mee zeggen. Dus als we willen weten wat hij bedoelt met een bewijs van de zaken die men niet ziet... ...moet je naar die eerste omschrijving kijken... Dus de vaste grond van de dingen die men hoopt, nou ja, wat je hoopt, dat is er nog niet, dat zien we nog niet, maar je hebt er een vaste grond voor. En die vaste grond is het bewijs. Die vaste grond, daar sta je op, dat is je geloof. En dat we het hierover hebben, over iets wat niet te zien is, maar waar je op hoopt, wat komt, wat er zal zijn, een realiteit waar we naartoe leven. Dat laten de schrijven duidelijk zien. Vers 4. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kain. Dus nu gaat de Hebreeën schrijven naar voorbeelden uit de tenag. Hij zegt dus als het ware van wat het geloof is. Nou dat kun je gewoon uit de tenag leren. Niet zo moeilijk. Abel, die, die was Abel en Kain waren allebei uit de tuin van Ede. Uh, die lag achter hen. En, uh, maar Abel geloofde dat hij God kon ontmoeten. Hij geloofde dat hij een offer kon brengen waarmee hij God kon behagen. Waar was het op gebaseerd? God had ze eruit geknikkerd. Waarom zou God daar blij mee zijn? Waarom zou God Abel ontvangen? Waarom? Dat is toch onzichtbaar? Dat is toch onmogelijk? Ze waren toch uit de tuin van Ede gegooid? Eigenlijk zien we hier al een onzichtbare realiteit waar Abel in geloofde. Namelijk een ontmoeting met God. Buiten de tuin van Ede. Ik kan God ontmoeten. En met dat geloof bracht hij het offer. En hij ontmoette God. Maar dat is een geloof wat de andere kant niet begrijpt. Kain, die had kon het zich nooit voorstellen. Je leeft ook meer vanuit ja, een houding van ja, we doen het allemaal goed. En we, ja, goed, ik eh, verzorg de aarde. We, we, we weten er natuurlijk heel weinig van, maar dat geloof, dat miste hij. Die ontmoeting met God, dat mocht dan geweest zo zijn hè, met mijn ouders in de tuin van Ede. Maar dat ligt achter ons. Het is, we zijn verder in de geschiedenis. Maar door dat te geloven... Wat niet zichtbaar is misschien, maar een vaste grond, is, de, is dat we hopen, die ontmoeting met hem. En dan vers 7, door het geloof heeft Noach, nog zo'n voorbeeld, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God de ark gebouwd tot redding van zijn gezin. Dus hier wordt heel duidelijk, wat was er nog niet te zien? Nou, een wereld waarin het kwaad weg was. Noach leefde in een wereld vol met kwaad, vol met steden, vol met ellende. En als er één persoon is in de geschiedenis die er geen zicht op kon hebben, op een wereld met God, op een nieuwe herschapen wereld, dan was het Noach. Er was niks te zien. Maar hij geloofde erin. En dat niet alleen. Hij deed ook wat hij geloofde. Hij bouwde een ark. Waardoor toen de rampen kwamen, hij het ook met zijn eigen ogen zag gebeuren. Een herschepping die geen mens voor mogelijk had gehouden. En ja, door dat geloof is Abraham in vers 8, toen hij geroepen werd gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou... En die plaats wordt in vers omschreven. Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Daarom schrijft de Hebreeënbrief eigenlijk heel letterlijk, kijk, we verwachten een stad met fundamenten. God ontwerpt hem en bouwt hem en die zal neerdalen op, vanuit de hemel op de aarde. Yeshua zegt het in Johannes 14, dat hij naar de hemel zal gaan opvaren om daar een plaats te bereiden. Maar dat was niet de bedoeling om die daar te laten in de hemel. De verwachting is dat het dat de hemel op aarde zal neerdalen. En dat zien we wel niet. Maar geloof is dat we er vast in geloven. De vaste grond dat dit zal gebeuren. Dat is Geloof vanuit het de Hebreeuwse denken, maar we zijn dus geneigd om te denken, ja, maar dat kun je niet weten, of... En dan vervallen we weer makkelijk door dit soort geloof. Omdat dit, ja, dat is eng. Maar dat is geloof. Dat je iets ziet en heel de wereld is tegen je. En iedereen zegt van, ja, maar jongen, dat moet je... Goed. Vers 3. Hoe zit dat in vers 3? Nou, dat hangt er een beetje vanaf welke vertaling je neemt. De Herziene staatvertaling brengt het er nog aardig goed van af. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand is gebracht. Dit is dus het eerste voorbeeld dat de Hebreeën schrijver ons geeft. De wereld is tot stand gebracht, hij bedoelt dus gewoon de schepping. Hij kijkt uh, terug naar de, in de geschiedenis en, en God zelf die heeft de wereld geschapen. En de schepping en, en alles wat erbij hoort en erin hoort. En het was er eerst niet. En toen hij het schiep, was het er wel. Dingen die je ziet, komen niet tot stand uit wat je ziet. Dus hoewel het eerst niet zichtbaar was, werd het toen wel zichtbaar. Doordat God in geloof dat sprak en het was er. Maar nu naar de Brodt vertaling Door het geloof erkennen wij... Hè? Een erkenning dat het heelal, heelal, tot stand is gekomen door Gods woord. Ja, met een beetje goede wil kun je het wel terugvertalen naar de Hebreeuwse context, maar dat wordt wel heel lastig zo. En het geloof is nu ineens een erkenning. Een erkenning van wat? Van waarheid? Ja, en waar komt die waarheid vandaan? Ja, uit het heelal, de kosmos. Nou, dan zitten we in een Grieks begrip van waarheid. Tot stand gekomen. Ja, want God sprak het en zo is het in elkaar. Dat is wat God zegt. Dus er wordt de waarheid op één lijn gezegd met wat God zegt. Het zichtbare uit het onzichtbare. Nou, dan moet ik, ja, dan zie ik dit plaatje toch weer voor me hoor. Als ik het zo lees. En dan een nieuwe bijbelvertaling. Door het geloof komen we tot het inzicht. Wat nou inzicht? Dat de wereld is geordend. Welke wereld? Oh. Eén geloof. In Hebreeën 11. Het gaat over één ding en dat is iets wat je niet ziet, maar wat zeker is en wat zeker zal gebeuren. En dat heeft politieke consequenties, nationale consequenties. Onze hoop is iets nationaals. Een volk. En het dat volk zal de naam Israël dragen. En dat, dat heeft politieke consequenties, want als Yeshua daar komt en gaat regeren vanuit die derde tempel, ja, dat is heel politiek. Dat kun je niet verheffen tot een godsdienst die ja, een theoretische abstractie is. Dat, is, dat, is iets, dat, dat, dat raakt de grond. Net zoals de schepping, God schiep het. En God zal dit scheppen. Ik wil even uit deze versen, 6, 8, 10, en 11 en 13, een pareltje aanstippen over dat geloof. En dat zijn dingen die je kunt onderstrepen, uh, uh, seren of wat ook in je Bijbel. Want dat laat, laat zo goed zien waar het over gaat. Want als je begrijpt dat het geloof iets is, waar je naar uitziet, wat komen zal. Met dat begrip gaat, gaat de tekst van Hebreeën 11 leven. Vers 6, zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Onmogelijk. Als jij niet gelooft dat wat gebeuren gaat... Ook gebeuren zal. Omdat het een hoop is. Die je die, die door God is ingegeven. Die door de, door de schriften heen blijkt. Die ons leven voedt. Hoe kun je dan God behagen als je er iets heel anders van maakt? Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is. En dat hij beloont wie hem zoeken. Als wij dus geloven. Dat de bijbelse hoop zal plaatsvinden, dan beloont hij dat. En ook al doen we daar maar een heel klein stukje, eh, ook al hebben we er maar een klein stukje zicht op, maar we geloven het, dan zal God dat ook belonen. Vers 8. Door de geloof is Abraham toen hij geroepen werd gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. Dat waar we op hopen is een erfdeel, een erfenis. We zullen dat ontvangen, want Yeshua is gestorven en de erfenis is beschikbaar door hem. De erfenis van de herschepping. En dat is iets, iets reëels wat hier op aarde zal plaatsvinden. Iets zichtbaars. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Vers 10: de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Dat is zo fysiek als het maar kan. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom. Dat is weer een voorbeeld. Ah, dat kan niet. Een kind krijgen als je 80 of 90 bent. Maar ze geloofden. Want God het had gezegd. Want dat is het. Iedereen, iedereen verklaart je van gek. Maar je gelooft het. Het is je hoop. Omdat zij hem getrouw heeft geacht. Die het beloofd had. Het gaat toch alleen maar van die ene soort van geloof uit. De vaste grond van je hoop. Gelezen vers 13. Deze allen zijn in het geloof... Gestorven. ze hebben de vervulling van de belofte niet ten volle verkregen maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet en ze, ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op de aarde waren want het is een ander paradigma een ander denken een andere leefwereld die zit heel anders geordend en dan hebben we dit plaatje weer die twee werelden Vers 14, want wie zulke dingen zeggen, volgens het geloof, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. Niet een waarheid over God, maar een vaderland. Een plaats waar we thuiskomen, God ontmoeten. En als zij aan het vaderland gedacht hadden van waaruit ze weggegaan waren... Zouden dus ze een gelegenheid gehad hebben om terug te keren? Nou, dat, dat zien we natuurlijk in de woestijn, in de woestijnreis, dat er af en toe verlangens opkomen om terug te gaan naar Egypte, naar dat oude vaderland. Als je dat voor ogen stelt, dat oude vaderland, ja, ook weer een verlangen gaat dan weer leven om daar naar terug te keren. Dus Hebreede schrijver die stelt hier die twee landen, die twee werelden tegenover elkaar, die twee denkwerelden, die twee vormen van omgaan met je leven met wat je gelooft want wat je ook gelooft wat je ook denkt, wat je ook leeft hoe je ook in het leven staat iedereen gelooft iedereen gelooft wat en hier zien we die twee vormen van geloof eigenlijk de een is gewoon heel aards en de ander is iets kosmisch maar nu verlangen wij naar een beter dat is naar een hemels vaderland en daarom schaamt God zich niet voor hen om hun God genoemd te worden, want hij had voor hun een stad gereed gemaakt. Dat hemels vaderland, dat wordt vaak uitgelegd als iets dat in de hemel is. Ik heb het net ook al genoemd. En um, ja, dat is in de hemel. Dus de, dus de aarde die zal vergaan. De aarde is niets, niks is waardeloos. Maar dat is niet zo. Het blijft niet in de hemel. Op dit moment is Yeshua in de hemel aan het bouwen. Ja, dat klopt. Vers 24. Door het geloof heeft Mozes toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de vader genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. En zonde moet je hier echt verstaan als doelmissen. Het is niet dat hij... Uh, ...genoot van uh, zondebedrijven, zoals wij dat vaak uh, hebben ge, uh, geërfd uit de katholieke uh, theologie. Uh, maar um, het uh, doel missen, aan, aan, aan het paleis van de faro miste hij gewoon zijn doel. Dat was een leven in een ander paradigma, in een ander vaderland, een ander, een ander geloofsidee, een andere geloofswereld. En daar had hij niks mee. Dat kan je wel zien... Hij beschouwde de smaad van Christus als groter rijkdom dan de schatten in Egypte. Want hij had het loon voor ogen. Hij had voor ogen: God kan het doen. Hij kan ons uit slavernij leiden naar een land waar we tot ons doel komen. Heel, heel praktisch, heel fysiek. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning. Want hij bleef standvastig, als zag hij de onzichtbare. Hier zit een addertje onder het gras. Waarom staat hier de onzichtbare? Is, gaat het hier om een persoon? Ineens? Om een goddelijke waarheid? Om, om, om, om een waarheidsbegrip wat je moet uh, vertalen wat niet zichtbaar is en wat buiten ons begrip is en wat we dan maar moeten aanvaarden als geloof, als waarheid? Of gaat het over het onzichtbare? Wat we nog niet kunnen zien met onze ogen. Maar wat zal plaatsvinden? Namelijk de vestiging van een koninkrijk. De vestiging van Gods koninkrijk. Een plaats waar we God kunnen ontmoeten. Hier op aarde. Hij bleef standvastig als zag hij het onzichtbare. Hij kon het nog niet zien, maar hij ging het wel zien. Hij zag het met zijn ogen van zijn geloof. Israël hoort niet in slavernij. Israël hoort daaruit. En we gaan uittrekken. Hoe? Hij wist het niet. Hij heeft er veertig jaar mee geworsteld. En toen was hij een armzalig herdertje in de woestijn. Wist hij veel? Maar hij geloofde het. Hij geloofde dat de bestemming van Israël niet in Egypte was, maar in Gods koninkrijk. En hoe dat moest gebeuren? Ja. Ik weet het niet, menselijke wijs onwaarschijnlijk, totaal onwaarschijnlijk, niet voor te stellen. Het messiaanse, het onzichtbare gaat dus niet over, over God of over een theorie over God, maar over het messiaanse koninkrijk op aarde. Door het te zien voor ogen te stellen en te geloven dat het koninkrijk nationaal en politiek doorbreken zal, zullen we, en dat staat in vers 33... Want dan heeft hij een aantal voorbeelden genoemd. En dan, dan verzamelt de Hebreeënschrijver eigenlijk wat al die voorbeelden hebben laten zien. Aan voorbeelden van hoe je nou met het geloof omgaat. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht. Dat is hartstikke praktisch, gewoon doen. Het heeft niks te maken met een waarheid aanvaarden of beleiden, koninkrijken overwinnen. Gerechtigheid in praktijk brengen. Belofte verkrijgen. Muilen van leeuwen sluiten. We hebben, we hebben dat spreekwoord uh, leeuwen en beren. En als wij over onze hoop nadenken, over de, de vestiging van Gods Koninkrijk, dan kunnen we soms allerlei leeuwen en beren zien. Die zijn er om te overwinnen. En wij zijn er om die muil te sluiten. <laughs> dat kan een worsteling zijn. Ze hebben de kracht van het vuur geblust. Dat wel de kracht van het vuur. Het vuur was heel reëel. Maar ze hadden iets wat daar bovenuit stak. Wat er bovenuit ging. Ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Voel je je zwak? Het geloof geeft kracht. Het geloof in dat wat komen zal. En waar wij ons leven aan toewijden. Het koninkrijk van God. Ze zijn machtig geworden in de oorlog. Oorlog gaat altijd over macht. Dus eigenlijk geen oorlog waar de machtsvraag niet speelt. Je hoeft maar naar de kranten te kijken vandaag en je, je ziet die macht van Poetin en de macht van, uh, van uh, de Islamitische staat. Ik kort dat liever niet af met is, want de Islamitische staat is niet. Maar door het geloof, wat niet zichtbaar is met onze menselijke ogen, maar wat de vaste grond is van onze hoop en we staan in die oorlog en we zijn er slachtoffer van... dan kunnen we blijven staan, ook al sterven we. Want de macht is in ons. De macht zal aan ons gegeven worden. De machtsvraag is helemaal niet boeiend meer. Is niet interessant? Ook al zal Poetin winnen. Ook al zal die, die, die, die, die, uh, die mama baatjaar, weet ik veel, van de islamitische staat... Uh, uh, die, uh, maakt niet uit. Al heeft hij macht. Er is een macht die daar daarboven uitstijgt... Legers van vreemden hebben ze op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door de opstanding uit de dood. Maar anderen zijn weer gevolgd, en namen de aangeboden verlossing door de vijand niet aan. omdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. Hier heb ik ze nog een keer op reis zet. Vuur heeft geen effect op gelovigen. De oorlog zal je niet raken. Zwakte zal tot kracht worden. In oorlogen is de macht voor de gelovigen. Legers van vreemden zullen voor je vluchten, gelovigen leven en getuigen, ondanks dood en lijden. Want de opstanding in het Messiaanse Rijk is een hoop. Dat is het, hè? Amen. Messiaanse Koninkrijk, de derde tempel, een stad van vreugde waar we feest kunnen vieren, waar Yeshua zit op de troon, waar het levende water uit... Er, staat... er is nog maar één rivier, de andere drie moeten nog komen hier, denk ik. Maar goed, de regenboog. Als een groep over de stad Jeruzalem, waar de bruiloftsfeest zal plaatsvinden. Amen. Dit verwachten we. Dit koninkrijk dat is ook het geloof van Yeshua. Yeshua geloofde niet in hoe God in elkaar stak, of uh, over, de, over een bepaalde waarheid over God van, van weet ik veel uh, wat voor naampje. Maar hij geloofde gewoon simpelweg in het Messiaanse koninkrijk. Stel van het koninkrijk van Israël. Daar ging hij voor. Daarvoor riep hij de mensen uit alle hoeken en schuilgaten, en heggen en stegen. En hij zegt: Kom, vier feest, want het komt. Daar geloofde hij in. En velen geloven wel in Yeshua, maar niet in het geloof van Yeshua, het Messiaanse koninkrijk op aarde. Messiaanse gelovigen geloven in het herstel van het koninkrijk Israël. Hoe is dat nou mogelijk? Niemand heeft me nog kunnen overtuigen over de tien stammen. Ja. Het gaat ook niet om een overtuiging die je vanuit de kosmos aangeboden krijgt. Waarvan je de lengte en breedte kunt meten. Het koninkrijk Israël zal herstellen. Die vraag die staat ook in handelingen 1 vers 6 geloof ik. Dan stellen de discipelen aan Yeshua de vraag vlak voordat hij naar de hemel gaat. Wanneer zal het koninkrijk hersteld worden? En dan zegt Yeshua het is niet aan mij om jullie die tijd en gelegenheid te openbaren en daar heeft de kerk van gemaakt of tenminste, ja wij misschien ook wel op een zeker moment van ja, die discipelen konden dat nog niet begrijpen die zaten nog in de oude beteling voor zo'n groot gedeelte, dat kon Jezus op dit moment nog niet uitleggen, dan moest hen later maar door de heilige geest geopenbaard worden dat gaat helemaal niet om een koninkrijk joh ja, ik chargeer een beetje het gaat wel om een koninkrijk hoor Echt waar? De wederkomst van Yeshua. En dat is het komende bewijs van zijn messiaschap. Zijn opstanding heeft al bewezen dat hij de zoon van God is, de messias. Maar in zijn opgestane lichaam heeft hij zich nog maar aan heel weinig mensen geopenbaard. Heel weinig. Die mensen hebben ervan verteld, ze hebben ervan getuigd. Wij getuigen ervan. Want we hebben geloofd dat Jezus is opgestaan. We zijn in Hem, met Hem opgestaan, in nieuw leven. Maar Hij zal terugkomen als de opgestane Messias. En dat is het definitieve bewijs dat Hij de Messias is. En dat Hij Israël zal thuisbrengen. Dat Hij dat Koninkrijk zal brengen. Messiaans geloof, dat zie je door dat Messiaanse gerechtigheid in praktijk brengen. Ze zijn heel praktisch. Belofte proclameren. Leeuwen en beren ontmaskeren en achter zich laten. Dat zeg ik niet, dat, gewoon, dat kun je halen uit Hebreeën 11, vers 33. Nou ja, dus daarom hou ik van Bart Repko, die daar op de, op de muur belofte proclameert: Het zal gebeuren, iedereen verklaart hem voor gek. Messiaanse fundamentele hoop. Geloof jij het? Amen. Ja, gerechtigheid, dat is de, de, de doop is ook een daad van gerechtigheid. Ja, hè? En wij doen het, dat betekent natuurlijk niet dat, dat wat wij doen, dat het goed is en dat we daarom exclusief zijn, dat we daarom Israël zijn, dat we daarom. We doen het in nederigheid. We doen het waarschijnlijk niet volmaakt, maar dat maakt niet uit. Deed Mozes het volmaakt, maar hij stond daar voor de farao en hij zei: Laat mijn volk gaan. Hij kwam op voor zijn hoop. En dat is geloof. In zijn kostuum. En dat is geloof. Dat is geloof.